Uur. Door meegens met het NOS-journaal. Bij een inval in een recyclingsbedrijf in Venlo zijn honderden kilo's goud gevonden. De politie, Viot en het Openbaar Ministerie hebben daarnaast 450.000 euro aan contant geld... vuurwapens, horloges en luxe goederen in beslag genomen. Samen is dat goed voor 10 miljoen euro. Gisteren werd al bekend dat bij een inval bij het metaalbedrijf in Venlo... een grote hoeveelheid mortiergranaten waren gevonden. Twee werknemers zijn aangehouden. Ze worden verdacht van witwassen, valsheid in geschriften en het overtreden van milieuregels. Chipmachinemaker ASML uit Veldhoven heeft amper last van de coronacrisis. De omzet kwam de afgelopen drie maanden uit op 3,3 miljard euro, een kwart meer dan een jaar eerder. Er waren eerst wel problemen met het leveren van machines en het bestellen van onderdelen, maar die problemen zijn grotendeels voorbij. Ook is ASML de afgelopen maanden veel meer waard geworden op de beurs. Bijna 150 miljard euro. Meer dan Shell, Unilever of ING. Zo'n 80% van de oproepkrachten in Nederland heeft geen werk meer... of is flink in uren teruggevallen. Dat blijkt uit een enquête van de FNV, 100.000 mensen... en uit cijfers van het UWV. Bijna een derde van de uitzendkrachten is tijdens de coronacrisis... zijn baan kwijtgeraakt. De FNV pleit daarom voor meer vaste banen. Volgens de vakbond moet flexwerk alleen worden ingezet als er tijdelijk personeelstekort is... zoals in drukke periodes of door ziekteuitval. Attractiepark Disneyland Parijs opent vandaag voor het eerst weer de deuren. Het gebeurt eerst voor een beperkt aantal bezoekers. Mensen moeten vooraf kaartjes kopen, groepjes bezoekers moeten afstand van elkaar houden... en iedereen ouder dan 11 jaar moet een mondmasker dragen. Ook zijn er ruim 2000 flesjes ontsmettingsgel verspreid over het hele terrein. Disneyland was sinds 14 maart gesloten vanwege de strenge lockdownregels in Frankrijk. In 30 jaar tijd is het park niet zo lang dicht geweest. Het weer, zodra de mist is opgelost, schijnt nu en dan de zon. Vooral in het noorden en oosten blijft er kans op een bui en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Het is Jolanda van der Velde van de ANWB.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 Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, zon, zee, Zandvoort en de zomerhit. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met, met nu. Voor Zandvoort en de regio. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Live. Dit is ZFM.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 Master Three. En ik mag weer. Uh, 15 juli is het vandaag, op woensdag. Uh, dat is uh, de vaste dag dat ik uh, dan uh, dit uh, mag uh, gaan doen. Uh, de dagelijkse ja, bijdrage van mijn kant uh, tussen 10 en 12 is uh, beperkt tot één dag. Dat is allemaal niet zo erg. Uh, want gisteren heeft. Logman, weer zijn opwachting uh, gemaakt. Morgen is het beurt aan Walter. En vrijdag mag uh, Jaap het uh, weer eventjes doen. Omdat Jelmer uh, tijdelijk afwezig is. Dus dan uh, heeft dat allemaal uh, uh, uh, zijn beslag uh, gekregen. Deze uur uh, in de regio. Goed, um, we begonnen met Davine Michel met Beat Me. Dat is een uh, nummer wat jammerlijk eigenlijk niet meer uit de verf is gekomen. ja Het nummer is nog, uh, komt wel uit de verf... maar het evenement waar het eigenlijk bij hoort... dat is niet uit de verf gekomen. Dat heeft alles te maken met de Dutch Grand Prix. Want dat was de officiële anthem. Oftewel, eigenlijk een beetje de, uh, het nummer... wat een beetje de Dutch Grand Prix had moeten ondersteunen. Ik zeg ook had, want... Het uh, hele feest is afgeblazen. We kennen het uh, verhaal. Bovendien uh, heb ik me uh, laten vertellen... dat uh, David Molenburg afgelopen... nou niet afgelopen, zaterdag... maar de week ervoor is hij bij... Uh, met het oog op morgen geweest. En daar heeft hij ook nog eens uh, verteld... dat dat ook misschien wel een kleine... streep door de rekening is uh, geweest... voor de, de gemeente Zandvoort om het evenement uh, te gaan... Uh, ja, min of meer als gast hier te zijn. Um, goed, dat uh, terzijde. Wat gaan we wel doen? Straks om half elf ga ik praten met Ethan Huis. Want uh, Jelmer is met vakantie. Um, Ethan Huis is een uh, singer-songwriter. Hij heeft uh, iets uh, uh, gecoverd. Dat uh, door Sineel, die ga je ervoor horen. En de single die hij zelf heeft uh, gemaakt, die hoor je erachter. Uh, hij is uh, bezig om centjes op te halen. Om een album uit te brengen. Uh, en ik zeg erbij, het is uh, uh, ja, uh, zware tijden voor de, de muzikant. En dan is natuurlijk elk uh, centje wel welkom. We gaan het ook even hebben over die cover die hij van Dandelion heeft uh, gemaakt. Want uh, dat, uh, dat was ook een tijdje terug dat hij dat gedaan heeft. Dat was net op het moment uh, dat uh, alles in uh, een soort intelligente lockdown uh, kwam. Dan moesten uh, al die muzikanten een beetje thuis uh, wat, uh, wat gaan zitten doen. En die cover die heeft, hij, heeft hij gemaakt. En uiteindelijk uh, is dat, uh, ja, is dat uh, ook op YouTube uh, terechtgekomen. En de beweegredenen waarom, dat is uh, ook uh, even een onderdeel van het uh, gesprek. Uh, in twee uur komt Mick Boskamp. Die is er dan dan weer wel. rond om half twaalf uh, geeft hij de kijk op zijn uh, nieuws. En natuurlijk uh, een, uh, ja, is het ook een beetje naar de actualiteit. Want uh, wie uh, het nieuws gevolgd heeft over... Dat Duitse meisje wat uh, in de branding terecht is gekomen op Ameland. Uh, ja, en ik heb ook iets met Ameland, want ik uh, kom er al heel wat jaren. Ik weet ook wel ongeveer waar het uh, gebeurd is. Uh, die uh, komt op een gegeven moment in de branding terecht. In een muistroming. En ja, ja, het is uh, een triest verhaal, maar uh, ze is vermist opgegeven. In 2015 hadden wij hier in Zandvoort een soortgelijk verhaal, dat was een, uh, ook. Een Duitse uh, meisje, eigenlijk uh, van oorsprong een Zambiaans meisje. Want uh, die, nou ja, een dame is het zelfs uh, geweest. Een jonge vrouw van twintig. Die had nooit uh, echt uh, gezwommen, maar die wilde eigenlijk pootje baaien in uh, de branding. Maar werd op een gegeven moment ook meegesleurd door het water. En dat was voor Ruud Hauweling aanleiding om een song te schrijven. Over het contrast van een vermiste persoon op zee. En dan ook nog uh, het leven wat eigenlijk in de badplaats gewoon doorgaat. En dat was eigenlijk uh, een muziekstuk wat uh, vat in een schilderij Nightfalls on the Town.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 Doors sigh When night falls On the town The faithful statue Of the fisherman's wife Never tires Of wading around A One-arm bandit behind a dirty Keeps on flirting with no one about Leaning back The outdoor chairs are gazing at The bruised sky A trash bag Ben ik niet uh, zeker, maar... Uh, en er is ook nog eens een uitvoering uh, geweest... van John Envangelis. Uh, die uh, heeft uh, ook... State of Independence. En volgens mij heeft uh, Donna Summer... het uh, nummer gecoverd Of andersom. Dat uh, is uh, iets nog even... wat ik niet helemaal uh, duidelijk heb. Maar goed, daarvoor hoorden we een, uh, een nummer van uh, Ruud Houding. Een beetje in het licht uh, van de actualiteit. Want uh, de actualiteit is dat er een meisje is uh, vermist van 14 jaar bij Ameland. En uh, dat heeft uh, uh, ja, min of meer een link met een gebeurtenis hier in 2015... toen er een uh, meisje van Zambiaanse afkomst of een dame, een jonge dame, een jonge vrouw van uh, 20... ...uit Duitsland van Zambiaanse afkomst hier ook uh, voor het eerst was. En het zo prachtig vond die, die zee. Maar ja, die zee is dan ook gelijk gevaarlijk. En het was ook meteen het, uh, het verhaal, en het dramatische verhaal... ...van ook een verdrinkingsdood. Uh, want muien zijn uh, hele gevaarlijke dingen Ernst, De Brokmeijer heeft daar uh, ook ja vrijwel direct daarna nog kan ik me herinneren, daar het een en ander over vertelt... Uh, in een van onze uitzendingen hier bij uh, de Omroep. En dat is dan het, uh, het verhaal van uh, Nightfalls On The Town... verteld door Ruud Hauweling. En dat gevat in een, uh, in een mooi nummer. Want dat is het uiteindelijk wel. Uh, het, uh, het contrast tussen het uh, verdwenen, uh, verdwenen iemand op zee... terwijl eigenlijk het uh, dagelijkse leven uh, doorgaat. En uh, als je goed naar het, uh, de zong luistert van Ruud... Dan Kun je de beelden, denk ik, ook nog wel erbij halen, zelfs? Dat vind ik dan. Maar goed, wie ben ik? Um, ja, we gaan weer even, wat, wat, weer even een nummer uit 2004 draaien. Dat is deze dame, Jamilia, met Superstar. Ja, leuk is dat. En dan uh, is het dus de bedoeling dat ik dus iemand in de, de uitzendingen moet halen. Uh, ik, uh, ja, kijk, die is dus weg. Die is dus weg. Moet ik hem uh, weer opnieuw bellen? Ja, dat is heel fijn, jaafkoper. Maar goed, ik had hem nog, uh, nog een paar seconden geleden... Ja, ja voicemail weg weg. Uh, het, is, het, het hele plannetje loopt weer, uh, weer gewoon in, uh, in, in... Het is niet te geloven. Ik heb de man gewoon echt aan de telefoon. En nu is het... Uh, nou ja, het, het, het, het, is, het is onbereikbaar. Ik, uh, ik, ik, <laughs> ik wil iets doen. In, uh, het, uh, nou ja, het, het, het is dramatisch. dramatisch. Want uh, de bedoeling was dat ik, om, uh, dat ik Ethan Huis uh, in de uitzending haal. Ik had hem echt aan de telefoon. En uh, vervolgens gaat het, uh, gaat het uh, gewoon faalijk aan het vaat. Ik krijg een voicemail. Ik krijg van alles en nog wat, uh, wat, uh, wat ik niet uh, zou moeten krijgen. Uh, we, we zou, ik zou even moeten praten met hem over, uh, over, het, uh, over het album. Ik ga het nog een keer proberen. Want uh, het, het, ja, het zit maar niet lekker in ieder geval. Nou, laten we dan maar eerst het uh, nummer gewoon even van hem draaien. Dat lijkt me dan een uh, beter idee. Uh, de single heet The Doldrums. Uh, dat moet dus van een uh, nieuw album uh, gaan komen. En dat, uh, dat album dat heet The Doldrums. En ik uh, begin een beetje langzaam uh, door te draaien. Hier is zie je dan Ethan Huis. Nou, dat was ik uh, geloof ik uh, net even niet. Het is de nieuwe single van Andrew Lauret. En hij uh, krijgt de hulp van uh, Stacey Locatelli. Uh, beiden komen niet uit Nederland. Sterker nog, Stacey woont uh, in Sao Paulo. Maar Andrew Lauret heeft een uh, Braziliaanse roots. maar woont inmiddels al een geruime tijd hier uh, in dit land. In Amsterdam wel te verstaan. En dat is de reden waarom ik hem uh, gedraaid heb. Nou... Be yourself. Uh, ik moet weer helemaal uh, tot mezelf uh, komen. Want ik denk, dit is nog even het uh, plastic uh, boterhamzakje... wat ik uh, even strak om de microfoon heen probeer te trekken. Um, want het is uh, bij uiteindelijk dan toch gelukt. Ja, ik laat me dan, dan toch niet uh, de helemaal uh, kennen. Uh, maar het plannetje is in ieder geval om zeep uh, geholpen. Uh, ik heb uh, Ethan Huis uh, aan de telefoon. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het ging, het ging helemaal verkeerd. Uh, want ik denk, ja. ik, ik wilde je het, het, het gesprek voeren tussen uh, het nummer wat je gecoverd had van uh, Dandelion... en je eigen nummer, uh, The Doldrums. Maar ja, uh, wat niet is, uh, kan, ook, kan ik ook niet meer terugschroeven. Uh, eerst beginnen met uh, het verhaal van uh, Rosemary Gold. Uh, dat nummer, dat heb je gecoverd. Uh, waarom heb je dat uh, gedaan? Uh, ja, dat kwam toen...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 ja, die heeft hij toen aangevraagd. omdat hij ook uh, een vriend is met, uh, met Danny Lai in de band. Er dus zijn mm. al wat mm. mensen eruit. Yeah. En, uh, ja. En die heb ik toen gecoverd. En dat, uh, ja, er was best wel leuk op gereageerd, ook door de band zelf. Yeah. en uh, yeah. Dat was dus een van de ongeveer twintig liedjes, geloof ik, die ik uh, in die actie heb gedaan. Ja. Yeah.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 het bedrag wat ik ook heb staan, dat is maar ongeveer 10 naar 15 procent van de totale kosten. Dus mm. Het meeste gaat nog los van die crowdfunding actie. Maar dat was gewoon puur omdat ik na al die jaren zag, het is nu al heel tof om het ook een keer op vinyl te laten drukken. Mm -hmm. uh, maar omdat in maart, dus toen de crisis toe en uh, dat is sowieso al een heel vervelend, ja sowieso voor iedereen. Maar ook, be, ook als je in de cultuursector werkt, maar mm. je weet niet.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 en, uh, de, uh, hoe zeg je dat, uh, ik ben zelf niet de allergrootste vinylfan, mm -hmm. uh, ik vind het wel heel tof, maar ik heb het vooral gedaan omdat er heel veel aanpraak naar was. Uh, maar wat ik zelf dan wel de charme vind is inderdaad, uh, je hebt natuurlijk het artwork ook een flink stuk groter dan op cd, uh, gewoon, gewoon een soort van de romantiek van vervlogen tijden, van het vinyl eruit pakken om op de draaitafel mm -hmm. leggen, de naald erop laten gaan en, en halverwege ook omdraaien.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 Van, hebben, uh, sommige mensen die nog een autoradio met z'n deden hebben, dat zijn er toch nog wel wat, ja. die, die zeiden van ja, we hebben nu allemaal in de auto liggen en zo. Ja, dat wil je ook niet wegnemen, dat, nee. die mogelijkheid, nee. dat mensen dat kunnen doen. Ja, um, ja nou zag ik uh, even ook uh, dat je uh, in Limburg uh, ook uh, behoorlijk uh, wel uh, ja, het, het nodige te doen hebt uh, gehad. Ik geloof uh, dat...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 ...wel iets meer mogelijkheden dan binnen sprak. Ja, ja. ja, dat, dat, ja dan leven we misschien weer in een nieuwe wereld. Hè. Dan, dan is er misschien weer heel veel veranderd. Kunnen. Ja, dat, ja dat, dat, dat, dat, dat weten we natuurlijk niet. Uh, nog even voor de, de crowdfundingactie. Waar die uh, op te vinden is? Ja, die is op de site uh, van voordekunst.nl. Ja. Hm. En dan zit een zoekfunctie in. En als we dan zoeken op etan uit... ...alleen etan vind je hem ook al. En etan is dan op de Nederlandse manier... ...dus zonder de H, E-T-A-N... Ja.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 omdat, uh, ja, januari, februari als limburgse artiest ook met carnaval, dat ja, is, ja, is, is niet een hele handige release-datum. Ja. Dus uh, ja, maar, en dat moet gewoon haalbaar zijn. Dus. Ja. En zijn er natuurlijk uh, een tweede golf en de hele wereld weer op zich af. Daar kun je natuurlijk niet op anticiperen. Ja. Maar voor de rest, als alles een beetje meewerkt, moet het gewoon maag zijn. Ja, Oké. Okay. Uh, nou weet ik dat, uh, dat er ook nog een collega uh, zaterdag jou nog in de uitzending uh, gaat halen.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 The water moves, the water flows, What is made of love, we'll go to heaven.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 was dat van Kafka ook een nummer wat al regelmatig te horen is op de landelijke radiozenders, want dat gebeurt met de regelmaat van de klok. Zij zijn geloof ik bij Radio 1 veelvuldig te horen. Dus dat is het verhaal van um, Kafka. Ja, ik ben even bijna de draad van het verhaal kwijt, maar ja, dat, dat, dat gebeurt. Als ze op een gegeven moment de techniek even hopeloos het af laat weten. Ja, dan moet je op een gegeven moment uh, wat. Um, de, de, het ging over de doldrums en uh, dat album wat, uh, wat Ethan Huysen uh, uit uh, wil gaan brengen. Uh, aanleiding ook uh, voor mij was omdat hij uh, eerder ook een nummer van uh, Dandelion heeft uh, gecoverd. Rose Marigold. Dat was ook de reden waarom ik uh, het origineel heb uh, gedraaid. Uh, straks in het komende uur gaan we nog uh, uh, natuurlijk het uh, nieuws doornemen met uh, Mick Boskamp. Want uh, dat doet hij dan uh, door zijn eigen ogen bekeken. En uh, daar zitten uh, dan uh, ja, een aantal uh, dingen in uh, waar hij uh, het over wil uh, gaan hebben. Ik zit een beetje dom voor mij uit uh, te praten. Maar goed, ik, ik weet niet wat het is. Uh, het, uh, het, het, ik, ik zit ook een beetje gewoon uh, maar even te kijken van uh, ik moet die tijd vol kletsen. Dat moet namelijk ook. Want als ik op een gegeven moment de tijd niet volklets... dan krijg ik op een gegeven moment een gat van zoveel seconden. Want ik heb nog een nummer wat ik uh, graag nog even wil draaien... tot aan het nieuws van 11 uur. En um, Dat is uh, eigenlijk al Nederlandstalig. Zij uh, heeft zich uh, ooit aangesloten bij Evie de Visser in de begeleidingsband. Ze heet... Ayesha de Groot, dat is haar echte naam, maar onder uh, haar uh, naam Meis brengt ze uh, de muziek uit. Ook zij heeft ook nog uh, een plan om uh, vinyl uit te, te brengen uh, met uh, al haar materiaal uh, erop. Maar of dat uh, ook daadwerkelijk uh, gaat gebeuren, dat is vers 2. Tot aan het nieuws van 11 uur. Deze dus met het nummer Wacht. En je zegt dat ik gewoon moet vragen hoe het met je gaat, dat ik gewoon moet vragen hoe het met je gaat. En dat ik best mag wachten tot het jij op school draait. Ik mag wachten tot het jij op school draait. nog die je hebt je punt nog niet gemaakt. Weet je eigenlijk ook zeker dat het zo niet langer gaat?